6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Nederland stelt heel strenge voorwaarden voor extra hulp aan Griekenland. Andere berekening, toeslag kinderopvang, 24 uur staking op komst in openbaar vervoer grote steden. Nederland zal Griekenland alleen extra hulp geven als het land aan heel strenge voorwaarden voldoet. Minister De Jager van Financiën heeft dat gezegd. De Grieken moeten dan extra bezuinigen, hun economie hervormen en staatseigendommen privatiseren. Hij benadrukt dat EU-geld niet in een bodemloze put verdwijnt. De gevolgen van de crisis in Griekenland zijn volgens de jager in potentie ernstiger dan die van de bankencrisis. Als het misgaat betalen wij het gelach, zo benadrukt hij. De Grieken hebben al 110 miljard euro uit Europa toegezegd gekregen, maar er wordt rekening mee gehouden dat dat niet genoeg is. De toeslag voor de kinderopvang wordt vanaf volgend jaar anders berekend. Nu is het inkomen van de ouders nog bepalend voor de hoogte van de toeslag. In de toekomst wordt de vergoeding gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minste werkt. Nu is het nog mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen terwijl een van de partners op dat moment vrij is. Volgens het kabinet is de regeling daar niet voor bedoeld. Ook wil het kabinet fraude aanpakken. De boetes bij misbruik gaan omhoog en de toeslag moet voortaan vooraf aangevraagd worden. Oorlogsmisdadiger John Joek heeft de gevangenis in München verlaten. Hij mag zijn hoge beroep afwachten in vrijheid. Mogelijk gaat hij naar een verzorgingshuis in de buurt van München. Gisteren werd de 91-jarige Joek tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld... voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij was hulpbewaker in het natievernietigingskamp Sobibor. In de drie grote steden komt volgende maand een 24-uur staking in het openbaar vervoer.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 Een deel van de onderzoeksafdeling van MST Organon blijft definitief in Os. Zo blijven een kleine 500 van de duizend banen behouden. Net als de ondernemingsraad is de raad van commissarissen van het Amerikaanse moederbedrijf Merck akkoord gegaan. Merck wilde aanvankelijk het hele bedrijf sluiten en dat leidde tot felle protesten. In Os worden geneesmiddelen ontwikkeld. Voor een bezoek aan logopedist, diëtist en ergotherapeut is een verwijsbriefje van de huisarts niet meer nodig. Met de maatregel om de verwijsbriefjes voor paramedici te schrappen wordt de huisarts ontlast en krijgt hij meer tijd voor andere zaken. Een verwijzing voor onder andere de fysiotherapeut en de mondhygiënist was al niet meer nodig. De vogelgriep die gisteren werd vastgesteld op een bedrijf in Kootwijkerbroek is van een milde vorm omdat deze variant nog kan veranderen in een vorm die voor kippen besmettelijker en dodelijk is... zijn alle 9000 kippen op het bedrijf in Kootwijkenbroek afgemaakt. Rond het bedrijf gelden maatregelen om besmetting te voorkomen. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de huisarts van een overleden Somalische asielzoekster. De zwangere bewoonster van een asielzoekerscentrum in Leersum overleed in juni vorig jaar door bloedvergiftiging. Volgens het OM valt de huisarts niets te verwijten. De symptomen van bloedvergiftiging zijn moeilijk te herkennen... en de vrouw ging zo snel achteruit dat de arts niets meer kon doen. De dood van de Somalische leidde tot kamervragen... over de medische zorg in asielzoekerscentra. In Egypte is de vrouw van oud-president Mubarak aangehouden. Ze is urenlang verhoord. Net als haar man, die in hechtenis in het ziekenhuis ligt... is haar hechtenis met 15 dagen verlengd. Ook twee van hun zoons en meer dan twintig ministers en zakenlieden zitten vast... Ze worden allemaal verdacht van machtsmisbruik en zelfverrijking. Het vermogen van de familie Mubarak wordt geschat op 50 miljard euro. Een Iraanse vrouw die blind werd toen een afgewezen aanbidder... zeven jaar geleden zwavelzuur in haar gezicht gooide, mag wraak nemen. Het islamitische recht staat dat toe. als het oog-om-oog, tand-om-tand-principe. De vrouw die in Barcelona woont is nu naar Teheran gereisd... en daar mag zij of een familielid morgen met een pipet zuur in het oog druppelen van de aanvaller. Hij wordt wel eerst verdoofd. Rabo-renner Pieter Wening gaat ook naar de zevende etappe... in de Ronde van Italië aan de leiding. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Belg Bart de Klerk. De lotto-renner was op de slotklim weggesprongen... en wist achtervolgens net voor te blijven. Steven Kruiswijk staat ook nog in de top 10. Hij is achtste in het klassement. Het weer. Morgen wolkenvelden, smiddags dus, ook zon en plaatselijk een bui. Het wordt dan 13 tot 18 graden. En de dagen daarna af en toe zon en enkele buien. ANWB ah, verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad. Maar ook in het zuiden files, bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht 3 kilometer. En dan de A7, halverwege de afsluitdijk richting Friesland. Daar is één rijstrook dicht. Na een aanrijding staat bij Brezandijk 4 kilometer file. Op de A15 Golkom richting Nijmegen is door een ongeluk file ontstaan.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 of het nu voor uzelf is of voor een ander. Kijk op zilverenkruis.nl slash zorgregelaar. De zorgregelaar, dat is de plus van Zilveren Kruis. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. De prins in België is niet meer welkom op de koffie in het paleis. De Belgische Prins hebben het over. Hè. Feest in Manchester... Dat kan komend weekend zomaar maar gebeuren bij de voetbalclubs United en City. Maar eerst de internetspionage bij de eigen klanten. Er moet snel een onderzoek komen naar het aftappen van mobiel internetverkeer door telecomaanbieders. Met die oproep komt de Consumentenbond vandaag. Aanleiding is de bekendmaking van KPN dat het een omstreden technologie gebruikt. waarmee data voor alle mobiele klanten tot in detail bekeken kan worden. Vodafone zegt ondertussen dat ze die apparatuur ook al jaren gebruiken. Dürkhe Jansen, specialist op het gebied van nieuwe media, nu in de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, doen ze dat allemaal uh, on ondertussen? Ik begin met een beetje zorgen te maken. Nou ja, zojuist heeft uh, Team Moa bekendgemaakt uh, dat ze niet van die uh, technologieën gebruik maken. Hoewel het antwoord uh, daarvan nog een beetje onduidelijk is. Dus het is een beetje afwachten wat ze precies bedoelen. En dat is eigenlijk ja, het hele verhaal uh, wat hier omheen uh, hangt, een beetje. Het is altijd een beetje afwachten wat men precies bedoelt. Ja. Bij KPN uh, kwam men in een enthousiast verhaal eigenlijk naar uh, ja, eigenlijk de investeerders toe, om het zo maar te zeggen. Met, uh, wij gebruiken Deep Packet Inspection en we kunnen zo zien wat onze klanten doen. En dat kunnen we dan op die manier ook natuurlijk te gelden maken uiteindelijk. Ja, nee, want zo heet het, hè? eventjes voor iedereen die het verhaal uh, nu pas instapt. Deep Packet Inspection, zo heet het, DPI. Ja. En daarmee kunnen ze al die gegevens kunnen ze, uh, bekijken. KPN zegt dat is handig, dan kunnen we die tarieven goed vaststellen. Maar Vodafone zegt vandaag dat ze het ook al jaren gebruiken. Waar gebruikt Vodafone het dan weer voor? Uh, Vodafone die, uh, gebruikt eigenlijk... Uiteindelijk met eenzelfde soort doel. Het is natuurlijk, uh, ja, zij willen gewoon een soort tarivering uh, vaststellen aan het gebruik van uh, ja, je data. Dus uh, wat je doet met je telefoon. En uh, Vodafone, die gebruikt het dan wel op iets andere manier. Die je zegt, uh, wij kijken dan, uh, zeg net als KPN eigenlijk, we, kijken, we kunnen wel, maar we kijken niet naar wat erin staat. En we blokkeren actief uh, ja, opties die wij niet willen dat je gebruikt. En die je alleen van ons mag gebruiken als je meer betaalt eigenlijk. Um, wat bedoelen we hiermee? Uh, er zijn uh, bijvoorbeeld dingen zoals uh, Void, uh, waarmee je dus uh, gebruik kunt maken van andere programma's op je ja, als je een smartphone hebt, dan kun je gebruik maken van andere programma's om zo met mensen te communiceren via video of video en, uh, en bellen, zeg maar. Oh, en dat hebben ze liever niet dat wij dat doen. En dus blokkeren ze het. En dat kunnen ze dus opsporen via dat, uh, laten we zeggen, die spionageprogramma's die ze hebben. Ja, inderdaad. Ja. Nou hebben we het vaak over, als het over dit soort zaken gaat, over Google, die eigenlijk alles van ons weten. We weten dat Facebook heel erg veel van ons weten. Betekent dus nu dat ook die telecombedrijven ongelooflijk veel over ons privéleven weten? Uh, dat uh, zou inderdaad kunnen kloppen. De telecombedrijven zeggen dus in dit geval eigenlijk, uh, dat kunnen we weten, maar uh, daar, we kijken er niet naar verder. We gebruiken het alleen maar om te zien uh, met wie je praat of op wat voor manier je met iemand praat en niet wat je dan zegt. Maar in principe zouden ze natuurlijk toegang kunnen hebben tot ook die dingen. En dan zou het op die manier net aansluiten bij andere privacy-issues... zoals bij Google en Facebook bijvoorbeeld. Ja, KPN overigens kwam ermee naar buiten, zoals je net al zei... omdat ze dat met analisten aan het bespreken waren, hè? nieuwe investeerders. Um, betekent dat ook dat al die maatschappijen nu ontzettend geïnteresseerd... aan het kijken zijn wat er nu ook allemaal gebeurt? Nu blijkt ook dat ze zelf ook die technologie hebben. Ik denk dat, we, dat al die maatschappijen wel kijken, natuurlijk, die kijken sowieso naar elkaar en uh, die kijken ook vooral uh, naar uh, hoe werken we nu. Uh, de maatschappijen kijken natuurlijk van uh, waar verdienen we nu ons geld mee. Dat is onder andere ook met uh, sms, maar dat soort dingen vallen weg. En die moeten toch naar het management, naar investeerders toe. Uh, het wegvallen zien te compenseren, om het zo maar te zeggen. Ja, als je een bedrijf bent, kun je natuurlijk niet zomaar zeggen... we hadden deze inkomsten, die vallen helaas weg... omdat mensen andere manieren van communicatie gaan gebruiken. Jammer, maar helaas. Ja, maar goed. Je moet rij... op zoek naar een andere manier. Ja, een nieuw verdienmodel he, heet het dan uh, in de economie. Ja. Maar ja goed, we rijden ook niet meer met paard in wagen. En uh, mensen die daarin zaten zijn ook overgenomen. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh, we hadden het nu over de privacy en wat dat allemaal voor ons betekent. Uh, aan Jansen, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dag. Gaan we naar België. De bewegingen van de Belgische prins Laurent... die hielden de gemoederen behoorlijk bezig de afgelopen weken. Een onstreden reis naar Congo. Dubieuze ontmoetingen met Libische diplomaten. En de Belgische premier Leterme... had hem al een aantal strikte regels opgelegd. Maar nu is er nog iemand uh, die uh, de teugels aanhaalt. Papa, zijn vader, koning Albert, die was het behoorlijk beu. En dat is ook terug te zien op de website van het Koninklijk Huis. Want Laurent is niet meer welkom op het paleis. Daar gaan we over praten met Lisbeth van Impen... chef van de politieke redactie van het Nieuwsblad. Niet meer welkom op het paleis. Dat betekent dat geen kopje koffie meer drinken met pa en de anderen. Wel, dat mag hij nog net doen, denk ik. Maar dat doet hij al een hele lange tijd niet meer. Er is nauwelijks contact tussen vader en de zoon. Het schijnt dat zijn echtgenoten wel eens met de kinderen op bezoek komt. Dus zij probeert nog wel eens bij oma en opa langs te gaan. Maar wat nu eigenlijk nieuws is, is dat ze hem gewoon van de website gehaald hebben... We hebben zo'n website waar je kan zien wat de leden van het Koninklijk Paleis doen. Ja. Waar ze allemaal gaan opduiken om linkjes door te knippen of, of ergens aanwezig te zijn. En daar vinden we voor iedereen activiteiten terug, behalve voor Prins Laurent, die er blijkbaar afgehaald is. Ja, is dit een complete degradatie van Laurent? Het is de eerste keer. Hij heeft dat al eens meegemaakt toen hij verwikkeld zat in uh, een, een weinig verplukkelijke zaak met uh, de marine die zijn huis had opgeknapt en dat was nogal wat geschommeld geweest. Toen was de koning ook al kwaad en toen is hij ook een, een zestal maanden uh, van alles geschrapt. Uh, dus het is de tweede keer, maar uh, blijkbaar kan hij er zelf niet echt mee lachen. Hij wordt ook niet meer uitgenodigd. Je hebt zo'n hele pak evenementen waar de drie kinderen van de koning uitgenodigd zijn. Daar wordt hij nu ook niet meer uitgenodigd. Zijn echtgenoot af en toe wel, maar hij dus niet meer. Ja. Dus uh, ja, het is, uh, het is blijkbaar echt op het standbankje. Ja. Dat is wel duidelijk. Mogen we dit de koninklijke corrigerende tik noemen? Het is de corrigerende tik en er wordt ook wel meteen al van de verzoening gesproken. Want blijkbaar uh, moet een van zijn kinderen binnenkort haar eerste communie doen, geloof ik. Zo'n typisch familiefeest. En iedereen gaat er toch vanuit dat hij het niet zo ver zal drijven dat hij oma en opa niet zal vragen. Dus wie weet is er al een verzoening met taart en koffie en dergelijke dingen meer over een maandje of zo. Maar voorlopig uh, duikt hij nergens op. En niemand protesteert daar ook echt tegen. Omdat we het denk ik allemaal het erover eens zijn dat hij best even... Niet te veel in de andere ja, nou ja, Er was ook een discussie bij u in België over die maandelijkse bijdrage die hij ontving hè, van de staat: drie ton. Ja. Um, hoe, hoe loopt die af? Is daar ook nog enige ontwikkeling in? Wel, Prins Laurent is niet het enige probleem dat we in België hebben. We hebben ook nog altijd geen regering. Uh, dus zolang dat, dat er niet is en dat je terug een beetje een rustig politiek klimaat krijgt, zal die discussie op zich wel niet gevoerd worden. Ik uh, denk niet dat niet iemand bovenop alle problemen nog eens een discussie over het Koningshuis wil uh, leggen. Maar wat je wel natuurlijk voelt, als er nu die mannen aan het betalen zijn en eigenlijk heel blij moeten zijn dat zij helemaal niks doet, ja, dat gaat natuurlijk beginnen wringen. Dus. Op het moment dat die discussie gevoerd wordt, en ze zal gevoerd worden in, in de komende maanden of jaren, uh, zal dat natuurlijk wel niet in zijn voordeel spelen, denk ik. Dat we hem nu eigenlijk kan betalen zijn om zich helemaal nergens meer te laten zien. Mevrouw Van Impe, ik dank u wel voor de toelichting. Lisbeth Van Impe was dat, chef van de politieke redactie van het nieuwsblad. Zondag is het hier in Nederland Ajax tegen Twente in het kampioenschap. Maar in Manchester is het ook spannend voor de voetbalfans. Ja. Erwin, de hart is bij de ANWB. Erwin, de actuele stand van zaken natuurlijk. Maar er zijn ook veel wegafsluitingen dit weekend. Ja, dat klopt. Eerst even een hele lange file op de A12 de Nage, richting Arnhem. Ik weet niet of dat mensen zijn die naar Marco Bossato willen. Maar het, tussen en de Oude Rijn en Maasbergen... er staat 16 kilometer file op dit moment... Dus dat is een lange file. En vanavond om 11 uur inderdaad gaat de A20 bij Rotterdam in beide richtingen dicht. Tussen de knopen de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. A20 gaat pas maandagochtend om 5 uur weer open. Ook wordt de A2 in Limburg gedeeltelijk afgesloten. Richting Eindhoven gaat om 8 uur de weg dicht tussen knopen het Kruisdonk en Maastricht Airport. Zaterdagmorgen om 11 uur is die weg weer vrij. Dan in Brabant daar gaat de A59 richting Os om 8 uur vanavond voor het hele weekend dicht. Tussen het Hooipolder en Heusden. Maandagochtend om 6 uur is de A59 weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De handelsmissie naar China die heeft meer dan 50 miljoen dollar aan orders opgeleverd. Beste vragen van economische zaken en landbouw sloot de missie af bij het bedrijf DSM in Nanjing. En dat gaat de komende jaren fors investeren en ook uitbreiden in China. Een van de grootste Nederlandse bedrijven die actief zijn op de Chinese markt is DSM. Ooit begon DSM met mijnbouw, maar nu is het vooral actief op het gebied van vitamine, mineralen, farmaceutische producten. Maar ook produceert het bedrijf grondstoffen voor bijvoorbeeld de nylonindustrie. En dat doet DSM in China en Nanjing, waar een gigantische fabriek staat. Zover het oogrijk zie ik stellages van buizen en schoorstenen waar allemaal witte rook uitkomt. DSM exporteert deze fabriek met de Chinese partner, Sinopec. En er is zoveel vraag naar de grondstof van Nylon in China, dat de productie de komende jaren moeiteloos kan worden verdubbeld. Het is dus een soort ruimte vol met televisieschermen waarop alle buizenstelsels goed te zien zijn. Veiligheid gaat boven alles. dus Iedereen draagt blauwe werkkleding en zodra je naar buiten gaat moet je een helm op. En waar het uiteindelijk om te doen is, is het product Capro Lactam. Witte, platte schilvers die in grote zakken worden gestort. Dit is niet de enige fabriek die Caprolactum produceert. Meneer Go Jun is projectdirecteur van de tweede fabriek die zal worden gebouwd hier door DSM en Sinopec. We, we tweede... DSM en Sinopec zullen de capaciteit verdubbelen tot 400 kiloton per jaar en zullen daarmee de grootste producent van de wereld worden. Vanwege al die investeringen van DSM in Nanjing is er een officiële plechtigheid. En de burgemeester van Nanjing spreekt op dit moment minister Verhagen toe. En Stefan Bobowski, lid van de raad van bestuur van DSM en onder meer verantwoordelijk voor China. Meneer Bobovski, hoeveel zal DSM de komende vijf jaar nou precies investeren? We have um, fantastic growth plans in, in China. We, We denken de dat er ongeveer 1 miljard dollar, dollar wordt geïnvesteerd in China. We estimate that by the year 2015 70% of the growth. 70% van de groei moet de komende jaren komen uit landen als India, China en Brazilië. En 50% van de totale omzet van DSM moet ook van deze landen komen. Uh, DSM staat op het punt om een joint venture te sluiten met Sinogem voor de productie van uh, antibiotica. Sinogem heeft daarvoor ruim uh, 210 miljoen dollar betaald. Waarom is dit samenwerkingsverband zo belangrijk? De penicillin-based antibiotics, not only the market but also production, have increasingly shifted to China. 95% van de productie van penicilline komt op dit moment uit China. De, de, de joint venture met Sinogem zal ook de Chinese markt voor ons openen. Dus we gaan niet meer alleen produceren voor de rest van de wereld, maar we gaan ook voor de Chinese markt zelf produceren. Wat is de omzet van deze China nu en wat is de verwachting voor de komende jaren? In 2010 we een totale omzet in China van 1,6 miljard US dollars. Nu bedraagt de totale omzet 1,6 miljard dollar en we verwachten dat dat gaat groeien tot 3 miljard dollar in 2015. Minister, Verhaag, zijn er nu ook de afgelopen dagen veel orders van Chinezen bij Nederlandse bedrijven binnengekomen? Ja, je ziet dat uh, eigenlijk al die 45 bedrijven uh, die meegegaan zijn op deze handelsmissie niet alleen een hele berg visitekaartjes verzameld hebben, maar dat er ook gewoon uh, 30 uh, overeenkomsten zijn getekend met een waarde van meer dan 500 miljoen uh, euro. Ik ga tevreden, huiswaarts, juist omdat ik uh, ook bij het Nederlandse bedrijven die hier nieuwe kansen wilde verzilveren. Hele positieve, enthousiaste reacties gekregen heb... maar ook concrete resultaten heb uh, zien bereiken. Dus nou, dan, dan heb ik mijn geld verdiend. Maxime vragen. Hij gaat tevreden naar huis en heeft zijn geld verdiend. John Veldkamp maakte de reportage. De Arabische, lente, de Arabische lente gaat voort. Syrië demonstreert. In Jemen zijn de mensen vandaag weer de straat opgegaan. Drie maanden geleden was het alweer dat de Egyptische president Mubarak aftrad... na wekenlange protesten op het Taghiërplein. Voorbereiding op de verkiezingen en het opbouwen van een nieuwe democratie... is behoorlijk verstoord de afgelopen dagen en weken... door het geweld tussen koptische christenen en extremistische moslims. Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks is op werkbezoek in Cairo... en was eerder vanmiddag bij een demonstratie op datzelfde... Het Tahirplein, het plein van de eenheid van de Egyptenaren. Nu aan de lijn. Goedemiddag, goedenavond al ondertussen. Goedenavond, uit Cairo. Hoi, hoe was de sfeer daar op het uh, Taghierplein? Nou, ik was daar smiddag na het vrijdagmiddag gebed toen het en Het was een vrouwelijke pool. het was stralende zon. Het leek wel een soort van kermis, ijskotentjes, vlaggetjes overal, kinderen. En uh, allemaal vrolijke banieren, spotprenten. Uh, maar ook serieuze vlaggen. En uh, er was ook een, uh, het waren twee demonstraties eigenlijk. De christenen en de moslims die voor eenheid demonstreerden. We willen niet uiteengerukt worden door sectarisch geweld. Maar we willen de nationale eenheidsgeest van de revolutie behouden. Maar het dominante beeld was dat van de mensen... die in solidariteit met de Palestijnen protesteerden. Yeah. Omdat het weekend ook de herdenking is van de Nakba... de 63ste herdenking van de oprichting van de staat Israël... de verdrijving van de Palestijnen. Dus het wapperde ook uh, veel groen. De Palestijnse vlag net zo goed als de Egyptische vlag. Dus veel de demonstraties ook... daar zo op dat dag en werd werden ook gediscussieerd, want het is vandaag ook de dag... waarop bekend werd dat mevrouw Mubarak bijvoorbeeld in de gevangenis moet. Ja ongelofelijk dat Mubarak en zijn zoon en nu ook Suzanne Mubarak, in de gevangenis zitten. Ik zag ook eh, platen op dat plein eh, dat ze met een strop om de nek in Guantanamo Bay-achtige pakjes eh, eh, werden verfoeid. Het is echt ongelooflijk hoe de geest van de revolutie alle stemmen heeft losgemaakt en de roep om gerechtigheid en waarheidsvinding mm -hmm. uh, nu vrij overal te horen is. Maar de maar geest van de ja, nee, want u zegt een lange weg te gaan en die geest van de revolutie, daar wil ik even op aansluiten. Want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, um, zijn dan die jongeren die de revolutie hebben gemaakt, zijn die dan in staat om politieke bewegingen op te richten, om uh, straks een kans te hebben bij de verkiezingen? Ja, het wemelt nu van de initiatieven voor nieuwe politieke partijen, jongerenbewegingen. Het is wel een beetje koortsachtig, ook zeer emotioneel. Het is één ding om 18 dagen met elkaar in eenheid op het plein te staan. Het is een ander iets om jezelf dan te organiseren, leiderschap naar voren te schuiven, partijprogramma's te schrijven. De vereiste duizenden handtekeningen te verzamelen van alle regio's. En je ziet alweer splitsingen, maar je ziet ook nieuwe coalities die gesloten worden. Het is eigenlijk nog één weerwar van opkomende berekeningen. democratie eigenlijk nog. In ieder geval is het zeer democratisch, want er wordt voor het eerst openlijk debat gevoerd... tussen jongeren, revolutionairen en de islamisten net zo goed. En het is nog erg moeilijk te zeggen welke kant het op gaat. Ja. En, maar wel standvastig. Iedereen gelooft nog steeds in de revolutie... en dat het een mooie nieuwe toekomst voor Egypte gaat brengen. Alle mensen die ik spreek die geloven daar zeer standvastig in. Je merkt wel dat ze een beetje het hart vasthouden omdat, ze, omdat de vermoeidheid toeslaat. En er zijn ook veel complottheorieën dat er achter de schermen... toch weer door de overblijfselen van het oude regime allemaal schema's zouden worden gemaakt om toch weer meer macht naar zich toe te trekken. Daarom zijn ze ook zo geschrokken van dat sectarische geweld. Eh, mensen vermoeden dat misschien de, eh, de, de, de oude corrupte mensen daar een uh, hand in hebben gehad. Omdat eerder dit jaar ook een kerk in Alexandrië was afgebrand. En toen ze de dossiers van de oude uh, geheime politie te pakken kregen... bleek ook dat inderdaad dat soort sectarisch geweld gewoon door het regime werd opgezet. En ja. mensen zijn ontzettend bang dat ze op die manier... alsnog uit elkaar gescheurd kunnen worden. Ja, Andere mensen dan... zeggen daarentegen... wees er niet te bang voor. Dit is nu democratie. Precies. En we moeten uh, en organiseren is... voor de verkiezingen. Niet voor bange mensen, zeiden ze altijd. Mevrouw, ja, mevrouw Peters, ik dank u wel voor de beschrijvingen... van vandaag op het Tegierplein. Mariko Peters was dat. Nou... Het klinkt een beetje gek, maar in 80 landen... is komende zondag die wedstrijd tussen Ajax en FC Twente live te zien. Twee maken zondag in een onderling duel uit... op de slotdag van de competitie, wie er landskampioen wordt. Afgelopen zondag speelden ze ook al uh, tegen elkaar om de beker. Toen won FC Twente 3-2. Dat is een opsteker voor het team, zegt Theo Jansen. Ja, laten we het zo zeggen. Bedoel, dit heeft ons vertrouwen gegeven dat wij een 2-0-achterstand konden ombuigen... Uh, naar een overwinning, dus... Uh...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 Ik denk dat we een hele grote kans maken om te winnen. Nou, of dat zo is, dat uh, kunt u komende zondag met eigen oren blijven beluisteren... hier op deze zender op Radio 1. Luister naar Langs de Lijn, dan is de ontknoping. En het onderwerp over Manchester, dat hoort u waarschijnlijk morgen van ons. Gaan wij nog even zo snel kijken bij Petra. Petra Gijzer, wat ga je zo duidelijk doen in David avondspits? Ah, hallo, hallo Bert, hoi. Ja, nou, wij gaan ook uh, nog even in aanloop naar die wedstrijd zondag. Ajax Twente, ja. je had het er al over. Kijken wij naar het aandeel Ajax. Wat doet dat? Reageert dat überhaupt? En het mes in de overheid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 Kamer van koophandel. Wie vraagt, komt verder. Kijk op kwk.nl.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 De toeslag voor de kinderopvang wordt vanaf volgend jaar anders berekend. Nu is het inkomen van de ouders bepalend. In de toekomst wordt de vergoeding gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minste werkt. Nu is het nog mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen terwijl een van de partners vrij is. In de drie grote steden komt volgende maand een 24 uur staking in het openbaar vervoer. Vakbond AvaCabo FNV protesteert daarmee tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet.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 Morgen begint de dag overal bewolkt en kan er ook een stevige bui tot ontwikkeling komen. In de middag breiden de buien zich uit richting het oosten en daar is dan een kleine kans op onweer. In het westen is er langzamerhand meer ruimte voor de zon, wordt het droog... en geleidelijk aantrekken die opklaringen ook richting het oosten... waar er ook daar nog perioden met zon zullen zijn. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden. Zondag zijn er geregeld een aantal stevige buien, maar weet de zon ook af en toe door te breken. Bij een noordwestenwind wordt het dan niet warmer dan 15 graden. ANWB, verkeersinformatie, 38 kilometer nog. Het is minder druk dan normaal op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, maar ook in het zuiden. Zoals op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oler en Gratem 3 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. En op de A2 richting Maastricht, Meersen en Maastricht, 3 kilometer. A7, midden op de Afsluitdijk richting Friesland, staat 4 kilometer file. Eén rijstrook is ook daar dicht. En op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Knopend Oude Rijn en Bunnik, 8 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Wapenembargo, maar Gaddafi vecht door. En bekerwedstrijd Ajax-Twente, wat doet dat met de beurs? 90.000 daklozen heeft Spanje erbij gekregen... na die zeldzaam krachtige aardbeving in het plaatsje Lorca... die negen levenseisten. Goedenavond. Dit is WNL's avondspits met nu aan de telefoon Boudewijn Teunen. Hij heeft een hondenpension, 10 kilometer van het stadje. Welkom in de uitzending, meneer Teunen. Ja, goedemiddag. Hoe is het bij u? Ja, druk. We hebben veel honden van mensen... die dus hun hond gelukkig hebben kunnen redden. En hierheen gebracht, hond of kat. Maar u moet zich voorstellen, er zijn nog veel huizen waar de mensen dus niet in mogen. En daar zitten nog huisdieren. Ja, en kunt u daar wat tegen doen eigenlijk, als, als eigenaar van een hondenpension? Of? Ja, eigenlijk niet zoveel. We zijn 24 uur per dag open. En we proberen de mensen zo goed mogelijk te helpen. Uh, normaal gesproken moet je een hondenpaspoort hebben om de hond te brengen. Maar dat vereisen we natuurlijk niet. En als de mensen liever later betalen, dan mag dat ook. Ja. En we geven ook een beetje korting natuurlijk. Dus ja, we proberen te helpen, zo goed als we kunnen. Wat kunt u zeggen over de toestand in Lorca zelf? Hoe is het daar op dit moment? Ja, de munten zijn um, heel erg in een, in een situatie van onzekerheid. Um, u moet zich voorstellen, één op de vijf huizen is al uh, onbewoonbaar verklaard. Um, en 80% van de huizen is, is beschadigd. Dus die mensen die zijn twee nachten geleden in hun korte broek en in hun t-shirt naar buiten gerend op straat. En die, die zijn daar nog. En die kunnen niet eens naar binnen om, om geld te pakken of om de sleutel van de auto te pakken. En ja, nu zegt de brandweer ook dat je in de meeste huizen er niet in mag. Uh, soms staat de auto in de parkeergarage onder het gebouw, ook gevaarlijk. Dus ja, die mensen die zijn eigenlijk, ja, die weten eigenlijk niet wat ze moeten. En ik heb heel veel mensen hier aan de deur die gewoon staan te huilen. Die weten gewoon niet wat ze moeten. Een mevrouw die is, die is door de puinhopen eh, de trappen opgeklommen... tegen het advies van de brandweer in. En die heeft op de achterverdieping haar poedeltje gevonden. Ja, oh. en die slaapt nu zelf s'nachts eh, op een balkonnetje... Eh, waar ze met 15 mensen in een, in een vetgebouwtje... in een ander plaatsje dan eh, onderdak heeft gevonden. Is er wel hulp? Er is hulp. Er is hulp. Er worden gaarkeukens opgesteld in de straten. Uh, maar mensen slapen, ja, veelal gewoon op het beton. Uh, vrouwen en kinderen, iedereen. En, en, en natuurlijk de huisdieren worden dan vaak nog een beetje vergeten. En ja, het is eigenlijk een, een, een emotionele ramp aan het worden nu. Want misschien zijn de beelden niet zo spectaculair. Want, want de stad ligt niet plat, maar de mensen weten gewoon niet wat ze moeten doen nu. Nou, in ieder geval uh, kunt u ze helpen, althans met de huisdieren. Dank u wel. En succes en sterkte daar, Boudewijn Teunen vanuit Spanje. Libië, Gaddafi zit nog steeds in het zadel. Zij het, een tikkeltje gebroken. Hoe krijgt hij dat toch voor mekaar? Dat zal bij WNL hier op Radio 1. Eerst Fred Huibers, goedenavond. Goedenavond. Jij bent van Hack Value Fans. Ik met jou de beursdag van vandaag. aix sluit de week af in de min. 0,7% op 355 punten. Ja, dat heeft toch weer alles te maken met Griekenland. Ja, in Griekenland gaat het gewoon niet goed. Maar dat ze hun schulden niet kunnen betalen. En steeds meer Europese landen, ja, die hebben het gevoel dat ze goed geld naar slecht geld dragen. En willen stoppen met hulp. Ja, en dan uh, vandaag dreigende taal van minister Jager aan Griekenland. Um, ja. Wil het geld blijven krijgen, dan moeten ze ook flink hervormen. Stelt dat de ja. leggers gerust? Nou, kennen ken ik mm, niet. Nou ja, willen en kunnen zijn twee verschillende dingen. <laughs> en, ja, en ik denk dat het, uh, als ze zouden willen, dat is nog de vraag, dan hebben ze de capaciteit niet. Dus uh, ik ben uh, in het kamp die zegt dat, uh, dat wordt afstempelen. Het wordt afstempelen en dat is dan jammer voor minister De Jager. En voor ons belastingbetalers. Absoluut. En we hadden eigenlijk veel eerder aan de, aan de bel moeten trekken dat dit uh, ja, weggegooid geld is. Ja, wanneer krijgen we daar eigenlijk duidelijkheid over? Nou, morgen, sorry, maandag en dinsdag uh, is er opnieuw Europees overleg. Uh, en dan wordt er een definitief standpunt bepaald. Maar ja, er staat zoveel op het spel. De euro, presidentwerking, ten opzichte van... Portugal en Ierland. Dus ja, heel moeilijk om daar een besluit over te nemen. Ja, daar noem je zoiets Portugal. Want als daar in Griekenland, of als er wordt besloten... ja, dat geld hoeven we niet meer terug, laat maar zitten... dan wordt er ook niet meer uitgeleend aan Portugal, Spanje en Ierland. Nee, maar die landen zullen dan ook zeggen... ja, we willen ook uh, uitstel van betaling. En uh, nou, dan krijg je een kettingreactie. En dan? Nou ja, dan is dus de, de, de vraag of de euro kan blijven bestaan. Uh, misschien denkt Spanje nou uh, voor ons ook wel prettiger om bij de euro te stappen... en onze schulden maar even een tijdje niet te betalen. Dus we krijgen dan echt een enorme crisis... die nog wel groter kan zijn dan een kredietcrisis die we gehad hebben. Dankjewel Fred Huybers van Hek Value France. En we blijven bij de beurs. Zondag de finale van de Eredivisie. Gaat het aandeel Ajax nog reageren op die wedstrijd? Peter Six van Alex Vermogensbeheer. Zeg het maar. Nou, zeg het maar. Spannend. Als je kijkt naar de grafiek van de laatste twee jaar, dan zie je een, een laag van ongeveer 6,20 en een hoog van 7,20. We sluiten op 7,25. Dus het ziet er naar uit dat de beleggers al weten wat het gaat worden aan. De Die zien het helemaal zitten. Blijkbaar wel, ja. Die hebben er wel vertrouwen in. Ja. Reageert dat aandeel nou heel heftig op gebeurtenissen in het voetbal, alles wat met Ajax te maken heeft? Nee, het is eigenlijk, eigenlijk een emotieaandeel. De omzetten zijn heel laag. Minder dan duizend aandelen per dag gaan erom. Als je kijkt naar Unilever, dan gaan er 6 miljoen per dag van om. En de, de AX doet eigenlijk niet zo heel veel. Het volgt wel de index, maar het beweegt niet heel sterk. En dan zijn we natuurlijk toch heel benieuwd wat uh, uw prognose is voor uh, zondag. Voor zondag, ja. Nou, ik denk dat de technisch directeur van, uh, van fc Twente, al van half gelijk heeft. Hè. Zijn gevoel zegt dat ze gaan verliezen en ik ben bang dat hij gelijk gaat krijgen. Dankjewel. Peter Six ja, van Alex Vermogensbeheer. Ja, op één week na wordt het nu twee maanden wordt er, uh, gebombardeerd in Libië. Maar kolonel Qaddafi wil van geen wijken weten. Althans, er komen nu wel berichten binnen... over een gewonde Gaddafi die Tripoli zou hebben verlaten. Bij mij in de studio is NAVO-defensiedeskundige Dick Leurdijk. Meneer Leurdijk, eventjes uh, de actualiteit meenemen. Wij dachten, ja, die Gaddafi, die blijft maar herreizen uit de as. Maar nu blijkt hij misschien toch... Nou ja, kijk, wat ruimen. ik nu even in de gauwigheid heb begrepen uit de berichtgeving, is dat het bericht door het, van officiële Libische kant in ieder geval uh, ontkend wordt. Dus het is uh, eigenlijk nog een beetje te vroeg om uh, te reageren op, uh, op dit bericht. Laten het we dan nog even uitgaan duidelijk. van de oude uh, situatie vooralsnog. Uh, uh, ja, het duurt ontzettend lang, ja. lijkt het. Waarom ja. duurt dat zo lang? Nou ja, kijk, um, er zijn natuurlijk genoeg mensen geweest... die met het instellen van de no fly zone en het wapenembargo... hebben gewaarschuwd voor overspannen verwachtingen. He, ik krijg zelf ook de indruk, ook bij een lezing in het, uh, in het land... Dat, dat mensen denken, nou ja, als dat eenmaal gebeurt... dan is het een kwestie van een paar maanden... en dan is Gaddafi van een paar weken het Gaddafi verdwenen. We zijn toch maar, ongeduldig? We zijn een beetje ongeduldig. En vergeet ook niet, we hebben natuurlijk wel een beetje ervaring opgedaan... met dat hele concept van een no fly zone in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld in Kosovo in um, uh, wat was het, 1999, toen hebben we er ook een soortgelijke periode gehad waarin de NAVO drie maanden lang is uh, opgetreden met het uitvoeren van luchtaanvallen op het regime van Milosevic en pas na die periode van drie maanden was hij bereid om tegemoet te komen aan die uh, politieke eisen van de internationale gemeenschap. Wat dat betreft hebben we dus nog een maand te gaan en uh, bovendien mensen als Robert Gates de voormalige Amerikaanse minister van Defensie heeft uh, begin uh, medio maart ook al aangegeven... dat mocht het tot het gebruik van geweld komen... dan moest het er ook wel rekening houden met een, met een aantal maanden. Ja, en is dat ook waar de NAVO dan ook echt rekening mee heeft gehouden? Of denkt u dat ze daar ook enigszins teleur zijn gesteld... dat dat niet wat makkelijker gaat? Nee, wat ik uit opmerkingen van NAVO-kant opmaakte de afgelopen weken... dat is dat zij absoluut dat men van die kant niet teleurgesteld is... en ook niet ongerust is. Men heeft natuurlijk ook gekeken naar de ervaring met Kosovo. Het wordt ook nadrukkelijk aangegeven. Eh, Gegeven. Um, dus um, uh, bij de NAVO hoor je die geluiden in ieder geval niet. Wat ik me afvraag is, er is ook een wapenembargo ingesteld, zei u net ook. Hoe kan het dan dat Gaddafi maar door kan blijven vechten? Het lijkt wel niet alsof dat opdroogt. Ja, dat is inderdaad heel interessant. En ja, je, moet dus, je kunt daar het alleen maar één conclusie aan verbinden. Dat is dat militaire apparaat van Gaddafi natuurlijk toch behoorlijk omvangrijk is. Of dat Hij... het niet goed in stand wordt gehouden, dat wapenembargo. Nou, het wapenenbouwer wordt wel in stand gehouden. Maar ja, de NAVO... Ja, ik val de ontwikkeling natuurlijk op de voet. De NAVO voert dagelijks vlucht uit. Je ziet het, kunt het op de website van de NAVO ook, ook nagaan. Er worden dagelijks vlucht uitgevoerd. Um, dus daar ligt het niet aan. Je kunt de NAVO van alles verwijten. Maar niet dat men zich niet inspant om die luchtaanvallen uit te voeren. Maar ja, het, om, het, politiek, het, het militaire apparaat van Gaddafi is schijnlijk zo omvangrijk. Compleet met commandocentra, kazernes, hoofdkantoren van inlichtingen diensten, et cetera, dat de NAVO daar volop mee bezig is... en kennelijk nog steeds niet in staat is geweest... om dat regime op dat punt dus onderuit te halen. Wat wordt de volgende stap? Ja, nou, kijk, je ziet dat er op het politieke en militaire niveau op dit moment een absolute impasse is. Dat is eigenlijk al een aantal weken. Politiek gezien gebeurt er weinig. Gisteren is de stad Misrata... is dan eindelijk overgekomen... in handen van de opstandelingen. Maar of dat nou leidt tot de doorbraak... dat weet ik niet. En ook op politiek niveau zie je dat er eigenlijk... sprake is van een grote impasse. Wat ik wel interessant vind is dat er sprake is... van een toch intensieve toenadering... tussen de opstandelingen, de Nationale Overgangsraad... en, eh, laten we zeggen... Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, politieke leiders elders in de wereld... Bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de Nationale Raad zijn op bezoek geweest in Londen, zijn vandaag op bezoek in, in Washington. En mijn idee is dat de volgende stap zal zijn eh, dat dit, al dit diplomatieke overleg wel eens zou kunnen uitmonden in de bereidheid bij een aantal westerse landen om in ieder geval eh, de opstandelingen ook met wapens te gaan eh, ondersteunen. Is dat Je, ook een goed idee, denkt u? Voor, ik denk dat het onvermijdelijk is. Nou, hoe langer deze impasse voortduurt, hoe waarschijnlijker de optie wordt dat een aantal westerse landen daadwerkelijk besluiten om wapens te gaan leveren. Italië heeft vorige week bij het overleg uh, in het kader van de Libië-contactgroep voor het eerst die opening gemaakt. En ik denk dat ook uh, bij dat diplomatieke overleg uh, in de komende weken daar wel uh, voldoende op zal worden aangedrongen. Omdat op die manier, ja, anders uh, blijft, blijft de situatie toch een beetje uh, uh, stabiel, doorzeuren, zeg maar. En uh, ja, zoals ik zeg, hoe langer het duurt, hoe groter de waarschijnlijkheid wordt dat die bereikbaarheid het ontstaat om die opstandelingen toch met, met echt met wapens te ondersteunen. Want de inzet van grondroepen, dat is wat mij betreft ook absoluut niet aan de orde. Dank u wel, Defensiedeskundige Dick Leurdijk. Bezuinig op de overheid, het gaat veel meer kosten dan het oplevert. Maar eerst de vrijdagmiddagborrel. Het is vrijdag de 13e... Voor verslaghebber een ongelukkig moment om alcohol te nuttigen op de Vrijmibo. Helemaal als je naar een horrorcafé gaat in Etteleur. Welkom in Etteleur Noord. Of De Leur zoals we het hier noemen. Op de Langebrugstraat nummer 19. Uh, kom je hier eventjes binnen hier uh, bij Café de Pastoor. De pastoor, kerkelijke bedoeling hier? Ja, ja, ja, ja dat, dat klopt. Uh, we zitten hier uh, precies tussen twee kerken. Uh, er loopt hier een domineesgang uh, naast ons. U bent het niet toch, de pastoor? Nee, nee, nee, nee. nee. Je kunt altijd wel de biecht uh, bij mij doen, maar... Uh... Oh, kijk. Hallo. Oh Zijn dit uh, de stamgasten? Ja, ja, ja, allemaal wel, ja. ja, ja, ja. Die komen gewoon geregeld hier uh, de biertje drinken of uh, een borreltje zo... Uh... Vroeger zijn we wel eens twee geloven op één kussen. Als ik zou zeggen Ette en Leur op één kussen, dus slaat er dan de duivel tussen? Nou, ik zit bij een uh, Carnavalskapel. En uh, dan nog wel de hofkapel van Leur. Want met Carnaval hebben wij eigenlijk twee delen: Leur en Ette. De Leur is het zwaaigat, ette is het Stijlhorenrijd. Ette is dus Zuid. Uh, ja. Want wij ja, zijn Leur, welkom in het noorden. Ja, Noord, ja, dat klopt. Maar u hebt iets met een uh, man, een ettenor, moeten we het zo zeggen? Nee, nee, nee, wij komen allebei van de leur. Oh, dat wel? Ja, dat wel. Ja. Meneer, is een leurdenaar bijgelovig? Bijgelovig? Nou, ik, in mijn geval niet. Want ik tref u op een bijzonder moment, dat weet u. Ja. Ja. De 13e, ik zag hier dan een zwarte kat op de tafel staan ergens. Oh nee, dat geloof ik helemaal niet. Aan. Niemand? Is het niet bijgelovig, nee. Vincent, man. ik snap er toch niks van? Er staat hier een zwarte kat. Het thema vandaag is vrijdag de 13e. Ja, dat klopt helemaal. iedereen in je kroeg zegt, hebben we helemaal niks mee. Die hebben er helemaal niks mee. Nee, dat is, dat is dan... Euh, nou ja, goed. Anders waren ze misschien binnengebleven. Ja, een rare marketingtruc dan, hè? <laughs> ja, wie weet. U weet. Nee, nou ja, we, we organiseren geregeld wat. En uh, alles is het zeker de dag of, uh, of uh, met, uh, met, met uh, tweede paasdag. Uh, maakt allemaal niet uit. We springen overal wel op in. Wat is dan de boodschap op deze dag? Wat is, uh, nou, in ieder geval wat leven brengen uh, in de horeca van de, van de lucht? Maar dat is er al aan. Uh, Nu wel, ja. Ja, ja, dat klopt. Tot slot. De 13 is een dag voor ongeluk als deze twee dames dan optreden. Dat zou een gelukkig moment zijn. Dan... Ja, dat zou... Uh, dat zou heel goed. Popcorn bakken. Ja, we gaan vanavond popcorn voor hem bakken. Een horrorfilm staat er op het menu, geloof ik. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat klopt, ja. ja. Dan wordt hij keurig netjes rijden stoelen naast elkaar, achter elkaar. Wordt de film gekeken? Nee. Daar heb je toch veel te luidruchtig voor? Nee, wij staan hier gewoon gezellig en de, en de film staat aan. En die wordt wel een beetje, misschien wel hier en daar een beetje bekeken, maar... Gezelligheid. Ja, daar gaat het om, ja, absoluut. Is gezelligheid, is dat er al... Of moet je daar toch iets aan doen? Is dat iets dat je moet boetseren? Nee, dat moet je, dan moet je een beetje boetseren. Jawel, jawel, jawel. Ja. U zorgt wel voor dat boetseren? Ja, dat doen we wel. We doen altijd ons best. Zometeen kindergeneeskunde. Ouders die eisen steeds vaker behandeling... ook als dat simpelweg niet mogelijk is. Maar eerst wat anders. Bezuinigingen bij de L overheid Dat gaat dit kabinet zeker doen... We willen flink het mes erin zetten, maar hoe doe je dat op een slimme manier? Erik van Zelm is directeur bij overheidsadviesbureau Hey Group. Goedenavond, fijn dat u hier bent bij ons op de redactie. Um, en u heeft onlangs onderzoek gedaan onder 1800 ambtenaren naar hun mening over de bezuinigingen. En laat me raden, daar waren ze niet blij mee. Nou, ze keken er, uh, ze zagen er erg tegenop eigenlijk. Dus het nog wel sterker dan dat. En waar ze bang voor zijn is dat er geen duidelijke keuzes gemaakt wordt. Als je gaat zeggen, we doen hetzelfde werk, maar gewoon met minder mensen, dan betekent het alleen maar harder werken. En daar is al heel veel aan gebeurd. We hebben natuurlijk al, het woord bezuinigen is niet vandaag uitgevonden, dat bestaat al heel lang. En het is heel en populair in de verkiezingsprogramma's en bij populair. de verschillende overheden. En we hebben net al een, bij de Rijksoverheid een hele bezuinigingsronde achter de rug. En waar ze bang voor zijn, is dat er gewoon met de kaarschaf overal een stukje afgeknabbeld wordt. Zonder dat er echte uh, keuzes worden gemaakt. Is die vrees terecht? Ja, ik, ik kan me dat wel goed voorstellen. Want het is voor de politiek natuurlijk heel lastig. Hè? Als we nu zien bij Defensie uh, wat daar gebeurt aan wat een protest uh, er komt. Daar is echt een keuze gemaakt. We zegt, nou, dat gaan we lang niet meer doen en die andere dingen gaan we wel doen. Nou, dan komt er dus geweldig veel protest uit de samenleving. En dan is het uh, een kwestie van houdt de politiek zijn recht Of, of uh, gaan ze toch mee in het protest? En dan zegt u, het gaat eigenlijk nog veel verder. Want als je gaat bezuinigen, dan gaat het je uiteindelijk meer kosten. Hoe zit dat? Nou ja, dat is natuurlijk een groot gevaar. Ik ken een voorbeeld van een gemeente waar ze gezegd hebben... nou, we gaan bezuinigen op de afdeling Repro... Uh, dat had het gevolg dat uh, de mensen op die afdeling voor de helft overspannen werden. Toen werden er interimmers ingehuurd, waardoor het uiteindelijk allemaal veel duurder werd. Dus je moet wel heel erg bezuinigen met verstand. En het vervelende is eigenlijk dat je nog meer moet doen dan je zou, aanvankelijk zou denken. Want als je maar gewoon bezuinigt en zegt nou, we gaan uh, ervoor zorgen dat er uh, minder mensen komen, dan maak je een paar grote fouten, want je moet ook juist nieuwe mensen aantrekken. Maar nu zegt dit kabinet ja, wij gaan niet alleen bezuinigen om te besparen, maar we willen ook gewoon een kleinere overheid. En dat betekent minder taken voor de overheid... Dus minder mensen die je daarvoor nodig nou hebt. Nou ja, die filosofie is natuurlijk prima. Maar dan moet je ook echt die keuzes maken. En we staan eigenlijk alleen maar Maar waar, waar, Waarom denkt u dat dat niet gaat gebeuren? Nou ja, omdat dat natuurlijk wel uh, grote gevolgen gaat hebben. En veel onrust gaat uh, veroorzaken. Er komt natuurlijk iets geweldigs aan. Uh, en uh, het Verenigd Koninkrijk is ons eigenlijk een paar stappen voor. Maar er komt een enorme bezuinigingsgolf aan. Die inderdaad tot een ander soort overheid gaat leiden. Dan uh, waar we nu aan gewend zijn. En dat betekent dat men ook creatieve oplossingen moet gaan verzinnen. Hè. Op het, bijvoorbeeld het gebied van IT. Als je nu een rijbewijs aanvraagt of een paspoort... Nou, dan kan je uh, je gegevens nu zelf invoeren. Dat hoeft een ambtenaar niet meer te doen. Maar je kan daarin natuurlijk veel verder gaan. Je kan ook zeggen, nou, op het moment dat ik een bouwaanvraag indien... Dan geeft de software die ik daarvoor gebruik direct al aan dat de dakgrootte te hoog of te laag zit. En dan hoef ik niet eerst een aanvraag in te dienen en dan te wachten een paar weken. En dan moet een ambtenaar naar kijken en het komt terug. Maar denkt u dat dit kabinet dat niet gaat doen? Want als het gaat over ICT, dan heb je dus minder ambtenaren nodig? Als je zo ja, maar het probleem is dus dat je investeringen moet doen om te bezuinigen. En dat is natuurlijk een hele lastige. Dat betekent dat je eigenlijk meer moet bezuinigen dan je aanvankelijk zou hebben gedacht. In ieder geval, uh, we moeten de specifieke plannen voor de ambtenaren nog zien. Ja. In ieder geval bedankt voor nu Erik van Zelm van Hey Group. Dank u wel voor uw komst naar de studio. De afgelopen 30 jaar heeft de kindergeneeskunde in ons land grote sprongen gemaakt. Kinderarts Johanna Reintjes die nam gisteren na 30 jaar trouwendienst afscheid van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Zelf ontwikkelde ze het specialisme van de kinderallergie. Waardoor steeds meer kinderen in ons land kunnen genezen van een allergische aandoening. Of er beter mee leren leven. En er is meer veranderd. Wat je ziet is dat de patiënten steeds mondiger zijn. en uh, Ze gaan steeds meer opzoeken, ook op het internet bijvoorbeeld... En dan zien ze dus dat bepaalde behandelingsmogelijkheden mogelijk zijn in de Verenigde Staten, noem maar iets. En dat de mensen dan willen dat je in Nederland diezelfde behandeling toepast. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk omdat je organisatie daar niet geschikt voor is of omdat je de kennis en de kunde niet hebt. En mensen willen ook vaak in de behandeling veel verder gaan, de mondigheid van de burger, dat is misschien nog niet zozeer de mondigheid van het kind. U bent kinderarts, maar wel ja. natuurlijk de ouders. Ja. Betekent dat ook dat die relatie ten opzichte van die ouders veranderd is in de loop van de tijd? Um, nou ja, een ouder blijft een ouder. Het is wel zo dat 30 jaar geleden was er bijna geen enkele moeder die werkte. Dat was maar heel zeldzaam. Nu is het zo dat beide ouders vaak werken, dat het kind naar de crash gaat... Ik het ook met bijvoorbeeld het maken van afspraken... dat ouders toch veel beperkter zijn... en daar soms heel ingewikkeld over kunnen doen... want dan kunnen ze dan niet en dan niet en hebben ze die afspraak. Dus ik vind het heel goed, dat zeg ik ook al tegen ouders... ik vind het heel goed als je je uiterste best doet om alle informatie te krijgen die je kind nodig heeft. Want het gaat om je eigen kind. Maar het betekent wel dat je ook vertrouwen in mij als arts moet hebben... en niet dat je op de stoel van de arts moet gaan staan. Dus als ik jouw kind behandel, dan moet je ook vertrouwen in me hebben. En uh, je mag best meedenken en je mag heel kritisch zijn... maar uiteindelijk is het toch de dokter die aangeeft van wat de beste behandeling is. Betekent dat in die dertig jaar dat u dit vak hebt mogen uitoefenen? het vertrouwen in uzelf ook is toegenomen? Nee, eerder het omgekeerde. Het is zo met alles. Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je heel weinig weet. Dus, uh, Schaduwzijde en, van de toegenomen kennis. Ja, dat is zo. En het is ook heel moeilijk om ook alle kennis bij te houden. Want nu met het internet, met die informatie die je overal krijgt... Vroeger had je, kreeg je tijdschrift voor geneeskunde of tijdschrift voor kindergeneeskunde. Dat was het dan. Maar nu heb je toegang tot eh, duizend eh, tijdschriften waar je allemaal interessante artikelen staan. Dus ik ben nu gespecialiseerd in de kinderallergologie. Maar als je nu mij een vraag stelt over nierziekten en wat voor medicijnen dat ik moet geven... om de afstoting van de nieren eh, te voorkomen bij een neertransplantatie, dan zou ik dat echt niet weten. U draagt bij aan dat, dat wetenschappelijke... Onderzoek, dus aan de vooruitgang van de wetenschap. Is er nu nog? Op het moment van afscheid, iets waarvan u zegt. Dat knaagt toch. Dat had ik graag willen oplossen. Nou, ik heb een hele tijd heb ik, uh, patiënten met een bepaalde stofwisselingsziekte, PKU. Uh, dat is een ziekte die je eigenlijk niet kunt behandelen. Behalve dat je kunt voorkomen dat er verslechtering optreedt van, het, uh, van de algehele conditie, en dan moeten die kinderen een dieet volgen. En dat moeten ze hun hele leven vanaf dag. Nul zeg maar. En uh, ja, ik had heel graag gewild dat daar onderzoek naar gedaan was op een manier dat je dat had kunnen behandelen. Je draagt dat over naar de volgende generatie. Ja, nou, ik hoop het. Want het is natuurlijk: ja, dat zijn allemaal hele ingewikkelde nieuwe technieken. Maar ook wat er aan vastzit is een kostenplaatje. En behandeling van dat soort patiënten is ontzettend duur. En als we het nu hebben met de kosten van de gezondheidszorg... dan krijgen we ook nog een heel nieuw dilemma. Namelijk, welke patiënten moet je behandelen en welke moet je niet behandelen? En uh, ja, dan, dat wordt keuzes maken. Dit soort afwegingen, u zegt, dat wordt eigenlijk steeds, steeds moeilijker. Maar uiteindelijk één ding is in die dertig jaar natuurlijk onveranderd. Dat u in heel nauw contact staat met het kind. Met de ouders van het kind. Met dus de diepste emoties bij de mensen. Ja. Hebt u in al die jaren wel eens machteloos moeten toekijken? Ja, natuurlijk. Uh, nou, er zijn natuurlijk twee mogelijkheden. Je kan machteloos zijn in je behandeling bijvoorbeeld... omdat de ouders niet goed voor het kind zorgen. En dat is, dan, dat is echt heel zielig om te zien dat een kind leidt onder het feit dat hij gewoon niet de goede zorg krijgt. Want waar denkt u nu aan? Nou ja, de emotionele verwaarlozing bijvoorbeeld, of lichamelijke verwaarlozing. Dat is gewoon heel, heel moeilijk voordat je één, het in de gaten hebt... en twee, als je het in de gaten hebt, om dan te zien hoe een kind daaronder leidt... Ja, om dat kind daarin te steunen. En uh, dat, dat geeft je echt een machteloos gevoel. En het andere is een uh, machteloos gevoel dat je <laughs> een kind wil genezen en het lukt niet. En dat het alleen maar slechter gaat. En dat je gewoon geen mogelijkheden hebt. En dat het gewoon uh, ja, dat je moet toezien. Dat iemand steeds meer en meer en meer achteruit gaat. Steeds meer, minder en minder kan. En dat dat. Het lijkt dat zo'n kind uiteindelijk uh, volledig invalide wordt of zelfs zal sterven. Dat is heel moeilijk. Daar ben ik ook niet voor. Ik ben om kinderen beter te maken. Daar ja. <laughs> nou, hebt u ooit eens een eet voor afgelegd, geloof ik. Ja. Yeah. <laughs> en dat zij uh... Kinderarts Johanna Rijntjes En ik zei allergie, maar ze is gespecialiseerd in de allergologie. En dat zeiden ze allemaal tegen BNL's Wiegerhemmer. Ja, en straks op deze zender, na Avondspits, brandt met boeken. Daarin Anton Zijderveld over zijn boek Over de oorsprong van humor. Waarom wij lachen. En maandag, dan is er gewoon weer een hele nieuwe Avondspits. Om half zeven op Radio 1 met Alex de Vries. Wat ons betreft dus tot dan. En tot die tijd kunt u ons terugvinden op internet. Avondspits.fm En wij wensen u hier allemaal, vanaf de redactie in Amsterdam, een heel fijn weekend. Dag. WNL. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oh oh de goal voor Ajax. Het is 1-0 voor fc Twente. Wie gaat het worden?